Start. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste JSF-gevechtsvliegtuigen komen in 2019 naar Nederland. Het kabinet heeft vanavond de details over de aankoop bekendgemaakt. In 2024 moeten het er in totaal 37 zijn. Veel JSF's zijn nodig om te trainen en het Nederlandse luchtruim te bewaken. Voor internationale missies zijn daarom maar vier toestellen inzetbaar. De totale aanschafkosten zijn 4,6 miljard euro.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 Opnieuw is Frans Timmermans gekozen tot politicus van het jaar. Na de parlementaire pers stemden ook de kijkers van Eén Vandaag... in meerderheid voor de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Vooral zijn bevlogenheid, kennis van zaken... en zijn inlevingsvermogen worden gewaardeerd. Daarbij gaat het met name om zijn optreden na de ramp met vlucht MH17. Het weer in het binnenland meest droog. In de loop van de nacht vanuit het westen enkele buien. minimumtemperatuur is 4 graden. Morgen eerst buien, smiddags droog en 6 tot 8 graden.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 Een, uh, ja, een discipleschapstraining. Dat je echt leert van uh, hoe je erop uit moet gaan om het woord van God te vertellen. Oké, okay, ja, dat zou je wel heel graag willen doen. Dat heb je ook bij uh... uh, gaat met de Opdroog, doet with Een mm -hmm. organisatie, bedoel je die organisatie ja, ook? Zoiets. Ja. En dan gaan ze ook uh, naast zo'n studie ook, uh, over de wereld, educeren mm -hmm. of hulpverlening.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 toen wisten ze wel hoe we en waar allemaal die plaatsen waren en toen heb ik mijn gegevens achtergelaten. en toen zei die meneer van als je nou binnen een week of twee niet gebeld wordt of ge-mailed, ge -ge bij ons dan even, dan gaan we het even goed regelen met je. Dus ja. uh, nou, dat hebben we gedaan en uh, zodoende ben ik, uh, ben ik uh, bij hun terechtgekomen hier uh, op ophalen. Ja, dus toen hoorde je van hun dat uh, ja. de zonbus in Haarlem ook stond. Zeker. En toen kon je daar met twee meedoen, hè? Ja. En Willem Duin van Levendwoort gemeente, die heeft hier de leiding, zeg maar, in Haarlem. Hè? En uh, hoe heb je het ervaren, dat werken met de bus hier? Hoe lang doe je dat nu al? Ik denk dat ik nu, ik loop nu een paar maanden mee, want ik heb ook een hele tijd niet meegelopen. Ik was wel actief in mijn geloof, maar mm. ik heb niet meegelopen, omdat het ging niet van mij mijn werk op dat moment. Ja. Dus ik ben er dus zeker meer dan een half jaar tussenuit geweest.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 ja en samen wel een christelijke vriendin want dat, dat staat bij mij voorop want ik wil wel samen met mijn, met mijn partner als ik die, die ooit zou mogen krijgen van nee samen samen het geloof delen ja je wil wel, wel god dienen Zeker. begrijp ik en trouwen met een vrouw die dan uh, verliefd wordt is wel ja dat mag ik hopen van wel als ja. je wel je beestje. ja dat is wel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 Nou, dus er zit zeker nog ja. er zit zeker groei in. Uh, ja, je hebt best uh, mooie talenten. Die, uh, waar, ja, waar God ook uh, doorheen wil werken in je leven, mm -hmm. denk ik. Hè? Heb je de luisteraars nog iets uh, te, uh, speciaals te vertellen nog uh, als afsluiting? Ja, dat heb ik zeker. Hè. Ik moest er heel even over nadenken, maar uh, ik heb ze het sowieso zeker. Want ik uh, wil ze zeker meegeven van... Uh,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 Ja, dat is normaal.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 Me by grace.